In het theater hoort u nu Els van Roden in Waterpokken van Dakhoslav Miharovic. Vertaling W. Rekberg. Regie Willem Tollenaar. Johanka, duizendmaal dank omdat u een goed mens bent. Ik heb al vaak een briefje uit het raam gegooid. Een paar zagen het, maar ze schrokken. De angst zit in de mensen. Ik weet dat u mijn worteltjes hebt gestuurd voor mij een kleine raden. U wilt mijn raden helpen. God mogen het u vergeten. Ik heb u vaak voorbij zien gaan in de rouw. Ik zag meteen dat u een goed mens bent. Het spijt me van uw zoon. Ik ben ook moeder. Ik weet hoe het is. Je draagt hem, en je verschont hem. Je brengt hem groot. Je geeft hem je harte bloed. En dan halen ze hem weg. Maar misschien kan mijn rade een zoon voor u zijn. Als u hem wilt hebben. Ik zag u door het raam toen u naar de poort ging. Ik was bang dat iemand het zag. Dat een afspraak maakte door het raam. Een gemene verpleger hebben we hier. Die kijkt altijd wat we doen. En gaat dan naar de gestapelman van de wacht. Maar hij heeft het niet gezien. Gelukkig. U kunt ook naar de gendarme Stretta gaan. Ik weet zijn voornaam niet. Hij komt uit mijn buurt aan de Koepa. Veel vrouwen heeft hij geholpen, mij ook. Maar hij is in het kamp. Hij komt niet vaak in de ziekenbarak. Als u hem nodig hebt, moet u hem daar zoeken. Vraagt iemand u iets, zeg dan maar dat u mijn tante bent, van vaders kant. Zeg maar dat u niet wist dat ik hier zat en dat u er niets mee te maken hebt met mijn zaak. En ik heet Milica Stefanovic. Meisjesnaam Milojevic. Vadersnaam Milovan. Geboren in Toplicis, Rubline, post Grote radusja En ik ben wees. Gewerkt heb ik eerst in de tricotagefabriek in Veskovac. Als ongeschoolde hulpkracht. Toen kwam de staking. Toen hebben ze me ontslagen. Verloofd met Miele ook arbeider. Getrouwd en toen samen naar Paracin. Toen kwam de oorlog. En wij met de kameraden Bosin. Niet wat zijn daarom. Iedereen heeft zijn geloof, ik dit. Later heeft een Serviër ons verraden. Ze hebben ons gepakt bij het dorp Dunja Mutnica, in de schuur van gezworen Michaljovic. Een paar kameraden hebben ze meteen doodgeschoten. Anderen hebben ze eerst gemarteld. Een paar hebben ze doodgeschoten in Tjupria, op de markt. Ze opgehangen bij de school. Toen vertelden de mensen dat Milo van Mitja Lazarewits... Hij was getuige toen we trouwden en we mochten nog graag, ik en mijn arme Milo, dat hij geroepen zou hebben, hij al toen ze naar buiten brachten. Anderen zeggen dat het niet waar is. Ach ja. Mijn arme Mille hebben ze erg gepeinigd. In Tjupria, in de gevangenis. En in wat. Ze vroegen wie hij in Parijsje kende en wie hem had opgeruimd om communist te worden. Ik ben een vrouw en weet niets. Ik geloof dat hij niet wist wat het communisme is. Ik ook niet. Alleen de kameraden kenden niet. Toen bonden ze hem vast aan een paal, als een bokje. Ze sleepten mij erheen om zijn pijn te zien. Hij zat onder het bloed. Hij was helemaal gezwollen van de slagen. En, en onder zijn nagels hadden ze naalden gestoken. Zijn vingers waren zo dik als appels. En zijn rechteroog hadden ze uitgeslagen. En hij stond naar Braaksel. En een zekere karverlogen van de gestapo. Die Beul heeft twintig jaar in Tjoukria gewoond. Die heeft veel kameraden vermoord. Dat was een spion. Hij trapte mijn arme Miele in zijn buik en zei. Je vrouw is hier. Dan kan ze zien hoe mooi jij eruit ziet. Een mooie soldaat ben jij. Zeg nou wat je te zeggen hebt, anders doen we met haar hetzelfde. En Miele keek hem aan en uit zijn ene oog liepen tranen. Hij zei, doe maar niets. Ze is zwanger. Ze weet niets. Ze is onschuldig. Ze heeft niets gedaan. Alleen mij gehoorzaamd. Tegen mij zei hij, 'Micho, je moet me vergeven. We hebben elkaar lief gehad. Pas nou op jezelf en zorg dat je het kind houdt. En als je het houdt en het wordt een jongen, Noem hem dan naar grootvader Radovan. En tegen die keel zei hij, we zijn nou eenmaal zo, zoals we zijn. Jij bent ook zoals je bent. Maar ik was zwanger van mijn Raden. Ze brachten me naar het kamp in en daar is hij geboren, mijn Radovan, mijn engeltje. Als niemand hem wil hebben, dan wacht hem hetzelfde als mij en mij wacht het oude graf. Gegroet Militja Stefanovic. Schrijf mij ook op sigarettenpapier en stop het briefje in de steel van de pan. Ze zoeken je niet naar briefjes, omdat ze denken dat ik niet kan lezen en schrijven. Maar mijn mielen heeft het me een beetje geleerd. Ik kon ook niet weten dat ik nu zoveel moet oefenen. Stumper. Tante Joanka. Bedankt voor de meer pap. Rade heeft alles opgegeten. Het smaakte hem lekker. Hoe bent u eraan gekomen? Ik dank u zeer. Ik huilde toen ik hem zag eten, omdat ik niemand meer heb. Alleen mezelf en mijn kleine raden. En mijn schoolmoeder heb ik nog. Ze is in het dorp Zirovo. Pokopje. Mileva Stefanovic Ze kan niet lezen en schrijven. En een zwager, die zit gevangen, is niet teruggekomen. En een oom heb ik nog in Kragoyevats. Zivan Stanisavlovits. Loodgieter. En mijn tante. Ik heb gehoord dat daar veel gevocht is en veel mensen zijn doodgeschoten. Wie weet of ze nog leven? De vrouwen hebben over mij geschreven, maar er is geen antwoord gekomen. En als u hem nemen wilt, breng hem dan naar Kagojevat, naar mijn schoonmoeder, als ze nog leeft. Maar u mag hem ook houden, als uw zoon, als het kind van uw zoon. Mijn raden is een lief kind, u zult geen last met hem hebben. Hij eet alles, huilt niet en slaapt de hele nacht. Dat heb ik hem hier geleerd. Het is toch een gevangenis en niemand kan een kind velen dat huilt. En hij moet ook wennen aan vreemde mensen. Gezond is hij ook. Hij is zes maanden en hij kan al zitten en hij heeft twee tanden. Een vrolijk kind. Hij heeft alleen last van diarree. Stuur me als u kunt een stuk zeep voorraden. De zeep heb ik gekregen en mijn lieve raden gewassen. U moest eens zien hoe schoon hij is, mijn lieve jongetje. Gisteren zijn ze bij me gekomen en hebben me naar u gevraagd. Hoe kan dat, zo opeens een tante? Ik zei zoals we hebben afgesproken... ...dat u mijn raden misschien al wou nemen. En toen zei die man... ...wil je dan niet dat de vrouwenvereniging neemt? En ik zei... ...dat zijn dames... ...die kunnen toch niet van mijn kind houden? Mijn raden... ...is een boerenkind. Een arme wees. En ik denk ook dat ze mij niet mogen. En ik mag hun niet. Wie weet wat ze tegen hem zeggen. Ze hebben nooit kinderen gehad anders zou ze geen vreemd kind nemen. Wie weet wat er van het kind zou worden? Maar dat heb ik niet tegen hem gezegd. Wie weet of zijn vader wel ooit iets zou vertellen over mij en over zijn vader? Ik wil niet dat ze een verrader maken van mijn kind. Een vreemde. Maar u, Tante Johanta, u mag hem hebben. U vertrouw ik. De zeep heb ik in een lap gedaan... Ik bewaar die op mijn borst, anders stelen ze het nog. Want als u hem niet neemt. Hier was een Jodin met een klein kind, vijf jaar oud. Sasha heette niet. Ze hebben ze allebei doodgeschoten. Maar dan denk ik bij mezelf: Mijn Rade is toch geen Jodenkind? Waarom zouden ze mijn Rade doodschieten? Mijn Rade weegt 16 pond. Johanka. De dokter van de ziekenbarak was bij me. Hij zei: Het is niet goed dat je gezegd hebt dat je het kind niet aan de dames wilt geven. Wie weet wat er met jou gebeurt, zegt hij. En met het kind kan ook niets gebeuren, zegt hij. En die tante van je, wie weet of ze me hebben wil. En ik heb gezegd dat ik het ook niet wist. De dokter van de ziekenbarak is een goed mens. Hij is de enige die hem beschermd heeft. En ze heet ze hem alsmaar op: Hoe lang moet die die communisten, nog hier in de ziekenbarak zitten als een deftige dame? En dan zegt hij dat moet. Het kind is nog zwak. Maar ik weet wel dat ik niet veel tijd meer heb. Het gaat me alleen om raden. Wat moet ik met hem doen? Moet hij nu al sterven? Militsa. Teta heeft me kleine eidabotjes gebracht en vlees. Bedankt. Rade heeft in één keer alles opgegeten. Hij koudt al met zijn bandjes. Hij koud en koud. Seta heeft me ook alles verteld wat u gezegd hebt. Ik heb gehaald toen ik hoorde dat er nog iemand is die van mijn raden houdt, dat u hem hebben wilt. Ik zal alles doen wat u gezegd hebt. En ik zal ook dat papier ondertekenen als ik het krijg. En ik zal u mijn raad geven. Mijn kind. Ik weet alleen niet hoe u hebt gezegd dat u van mijn raad houdt als een moeder. Maar lieve mevrouw, wat ben ik dan van hem? Gegroet, Militza. Ongelukkige moeder. Mijn raden heeft koorts, zijn keel doet pijn, hij hoest en hij heeft diarree. De dokter zegt dat hij niet weet wat het is. Hoe is dat nou mogelijk dat hij dat niet weet? Het papier heb ik gekregen, getekend heb ik nog niet. Ik weet niet wat ik doen moet. Ik heb alles gekregen wat u me gestuurd hebt. U bent een goede vrouw, God mogen het u vergoeden. Ik weet niet wat hij heeft. Gegroet, Milica. De dames van de moedervereniging zijn er weer geweest. Ik heb gezegd dat ze hem niet krijgen. En die uit het kamp waren er ook weer. Ze vroegen wanneer ik hem afstond. Ik geloof dat ze me gauw willen doodschieten geef ik hem wel aan niemand. Mijn rade is geen joodkind En ik ben geen jodin misschien schieten ze me wel niet dood. Misschien sturen ze me naar Duitsland om te werken, zoals ze dat noemen. Maar misschien blijf ik met hem in de ziekenbarak. Ze kunnen me toch mijn kind niet afnemen. Hebben ze zelf geen kinderen? Stuur me nog wat eilappels als u ze heeft. Voor mijn rade waterpokken. Mijn arm kind, zolang hij ziek is, zullen ze me niets doen. Streeter, de gendarme, heeft me opgezocht. In het kamp hebben ze weer een grote groep doodgeschoten. Streeter zegt dat het goed is dat Rada de waterpokken heeft. Anders zouden ze mij naar het pand brengen. Hij wil niet zeggen of ze me zullen doodschieten. Hij denkt van niet, omdat ze het nu nog niet gedaan hebben. Maar hoe kan je die dan nou geloven? Ze zijn erger dan de Turken. Ik moet alleen wel de ziekenbag uit, zegt hij. Heel gauw. De hier heb ik gekregen. Ik heb er jam van gemaakt, dat mocht. Maar zonder suiker. Hij had zo grauw. Met zijn tandjes toch hij de schilder af. Hij steekt zijn handjes uit. Hij wil nog meer hebben. Hij heeft geen koorts meer. De zwieren etteren. Er zit een korst op. Dat is goed, zegt de dokter. Ik slaap s'nachts niet. Ik lek hem telkens toe. Anders zat hij kou. Kijk naar hem. Hoe hij slaapt. Mijn lammetje. Vandaag heb ik papier getekend en naar het kamp gestuurd. U kunt het meenemen als het zover is. Goeie dat. Toen stonden ze te fluisteren met de commandant. En Rukowitz vroeg de dokter van de ziekenbarak wat het kind scheelde en wanneer het weer beter zou zijn. En pas op dokter, het kan je je kop kosten. En tegen mij zei hij. De commandant heeft belangstelling voor je kind. Hij vraagt aan wie je het geven wil. Wie het niet aan de vrouwenvereniging geven. En ik zei. Ik wil niet. De commandant was verbaasd. Wil ik u iets vragen waarom ik dat niet wou? Die dames zou mijn raad toch een goede opvoeding geven. En hij zou goed eten krijgen. En hij zou niet zo zijn als nu, maar zindelijk en goed opgevoed en mooi. En ik zei, zeg tegen meneer de commandant, dat bij ons serven de mensen die zindelijk zijn en goed opgevoed en goed gekleed niet de mooiste zijn. En ik wil niet dat mijn raad wordt opgevoed. Waarom zouden wij boeren worden Vertaalde. Hij schreeuwde tegen ze. En toen heeft een Duitser het vlug allemaal voor hem vertaald. Hij lachte en was verbaasd en vroeg mij wat ik dan met Raden wou doen. En waarom ik hem niet aan die deftige Servische dames zou geven. Toen zei ik, ze zijn wel deftig, maar niet zijn moeder. En ik wil dat mijn Raden weet dat hij een vader en een moeder heeft gehad. Dat wij hem niet in de steek hebben gelaten. En dat kind moet niet denken dat hij geen wortels heeft. Hij moet ook niet ongelukkig zijn. En daarom geef ik hem aan mijn tante. De commandant lachte weer en zei: Bravo in het service. En ook nog wat in het Duits. Hij trok zijn handschoen uit en haalde uit zijn zak twee koekjes en gooide die op radersblad. Ik heb raders de koekjes afgenomen. En ik ben naar de Duitser, die service was daartoe gegaan en ik zei: ik, ik dank meneer de commandant. Maar wij eten geen koekjes. Daar kunnen onze tanden niet tegen. Wij zijn gewend aan maïsbrood. Geef ze maar aan de dokter, zei ik. En dat was voor iets bedoeld. Want die heeft me erg geslagen toen ik hier kwam. Maar de Duitser wist niet wat ik doen moest en vertelde alles aan de commandant. En de commandant riep me aan en nam de koekjes en gooide ze in de spuugbak. En toen gingen ze weg. Later had ik spijt dat ik mijn raden de koekjes had afgenomen. en Ik wou ze weer pakken. Ze waren erg vuil, ik heb ze uit het raam gegooid. De dokter kwam terug en hij keek me zo vreemd aan en hij zei, Stefanovic, ze hebben tegen me gezegd dat ik het onmiddellijk moet melden als het kind beter is. Het moet zo vlug mogelijk weg van hier en weg van jou. Ik kan je nu niet langer hier houden. Over een paar dagen, dank tante Jovanka, voor de worteltjes. En dank dat u niet bang was toen ze tegen u schreeuwden. Omdat u mij wilt helpen. En een communiste kind wilt nemen. Maar mijn raden is geen lier. Het gaat goed met hem. De pokken er nog. En als hij het begrijpen kan. Vertel hem dan alles over mij. Hij moet het weten. Ook van zijn vader. Miele Stefanovic. Ze hebben hem niet meteen doodgeschoren. Ze hebben hem eerst gemarteld, de laatste dag nog, voor mijn ogen. En hij schaamde zich. En hij schreeuwde later met rust. Ze kan er niets aan doen, breng haar weg. En stuur me ook iets van vol, iets ouds. Ik wil wat breien voorraden. Gegroet, Yelitsa. Ik ga me het vanmorgen vertellen. Ik hoopte nog altijd dat ik met mijn raden in de ziekenbarak zou mogen blijven. Voor hem zorgen dat mijn raden groot is. En dat ik hem kan uithuwelijk en ik op zijn kinderen kan passen. Maar ik zie dat het niet zo mag zijn. Ik heb geen spijt dat ik doodga, Maar hoe kan ik het hem vergeven dat ze me scheiden van mijn kind? Hij heeft niets gedaan. Kan ik ze niet vergeven? De aarde zal hun beenderen uitspuwen, Hun moeder zal hun niet bewenen. Hun zaad zal verrotten. Geen lied zal uit hun mond komen. Kinderliefde zal hun ontzicht zijn. Dat de ik, ik heb een vest van mij uitgerold, Ik breng een pruitje voorraden. Ik heb de helft van het voorstuk al klaar. Maar het wol is oud, hij breekt af. Vannacht heb ik niet geslapen. De hele nacht heb ik naar hem gekeken. De pokken zijn nu zwarte korsten. En hij slaapt. Hij huilt niet meer. Hij eet goed. U zult geen last met hem hebben. Het is een erg zoet kind. Hij slaapt de hele nacht. Dat heb ik hem geleerd. Wie zou hier een kind willen hebben dat huilt? Hij eet alles. Ik zoog hem niet meer. Ik heb geen melk. Ik geef hem half. America. raden. Het truitje is bij elkaar, de voorkant en de achterkant. Ik moet alleen de moutjes nog breien. Een vrouw hier heeft de beginletters van mijn naam en mulesnaam en radesnaam op een stukje papier getekend en die zal ik op zijn borst stikken. Dan ziet iedereen meteen wie en wat die is. Schrijf me waar mijn raden bij u slaapt en hoe alles bij u eruit ziet. Dan weet ik waar mijn kind zal wonen. Ik heb hem elke dag gebaat, niet meer, vanwege de waterpokken mag dat niet. Maar hij vindt het fijn. Hij lacht altijd en trot op met zijn voetjes en zijn handjes. U moet hem maar eens in de drie of vier dagen baden, hij is nu al groot. En s'avonds bak ik hem in. De dokter zegt dat dat niet hoeft, maar wat weet hij daarvan? Ik wil niet dat hij kromme benen krijgt en mij later vervloekt. Hij slaapt bij mij, dat is hij gewend. Hij schreeuwt als een vreemde me opneemt en als hij huilt, dan moet u maar op het arm nemen en wat voor hem zingen en hem een beetje wiegen en hem wat voorliegen, dan houdt hij wel op. En ontvang u vele groeten van mij, Militza Stefanovic. de Johan Bavi is mij niet bang, mijn raad is geen smerig kind. Als hij nat is, verschoon ik hem niet, doe u dat ook maar niet, anders valt hij misschien kou. Hij poekt ook niet veel. Eén of twee maal als hij niet ziek is. En nu vaker, omdat hij diarree heeft. En u zult niet veel voor hem wassen. Hij heeft drie luiers. Ik zal er nog twee maken van mijn hemd. Waar heb ik een hemd voor nodig? Dan heeft hij genoeg. Ik zal ook van iets ouds van mij een mutsje naaien. Op de hand en twee hemdjes. En nu heeft hij ook een truitje. Het is hem wel een beetje te groot, maar hij groeit nog. Dan heeft hij genoeg. En als ik nog tijd heb, dan zal ik volle sokjes voor hem breien. Ik mocht mijn kleren uit het magazijn halen. En ik heb alles gewassen en versteld. Ik heb voor raden een nutje gemaakt en hemdjes. Maar één hemdje heeft geen maaltjes. Ik had niet genoeg. De luiders heb ik omgezoomd. Ik vroeg of ik een bad mocht nemen. Ze zeiden, je maakt je ze mooi. Het lijkt wel of je naar een bruiloft gaat. Ik heb geen antwoord gegeven. Maar ik vind dat men schoon moet zijn als hij gaat waar ik heen ga. Ik heb niet veel tijd om te schrijven. Ik moet de letters voor op zijn truitjes tikken. Die van hem en van mij en van zijn vader. De dokter zei misschien morgen al. Misschien ook niet. Morgen is het zaterdag en als het morgen niet gebeurt, zal het wel maandag worden. Zondags werken ze niet. Ze rusten uit en bidden. Ga naar de gendarme Street als dat kan. Die komt uit mijn strik aan de koepen. Hij zal u helpen. Geef me wat geld als u het heeft. Ik heb me gewassen en mijn jurk is droog. Alles heb ik weer naar het magazijn laten brengen, zoals het hoort. Als ze me komen halen, wil ik klaar zijn. Vanmorgen hebben ze de dokter weer naar me gevraagd. Hij zei dat het beter ging met mijn raden. Dat moest hij zeggen. Het gaat goed met mijn raden. Hij heeft alleen nog diarree. Het wordt donker. We doen je er voor het licht uit. Maar ik zal de bewaker vragen of vannacht de lamp mag blijven branden. Voor raden. Ik zal alles precies voor u opschrijven, zoals het hoort. En ik wil nog een poosje naar hem kijken. Maar als ik geen tijd meer heb, zorg dan goed voor mijn kind. En veel geluk. Militza Stefanovits, het boekhoekje dorp Toblinen. De lamp mocht aanblijven. Ik heb alles klaargemaakt. En er een touwtje omheen gebonden. En als ze zeggen, vooruit... En dan ga ik. Ze wachten niet lang. Alles heb ik voor hem gewassen, maar niet uitgekookt. Ik weet niet waar ik dat doen kan. Ik zal hem het nieuwe hemdje en het nieuwe mutje opzetten. Heb ze gisteren gepast. Ze staan hem erg mooi. En het truitje zal ik hem ook aantrekken. Het is een beetje dik uitgevallen. De wol was versleten, ik moest een driedubbele draad nemen. Ik heb de letters op zijn borst gestikt. Dan ziet iedereen meteen wie hij is. Ik zal hem twee luiers aandoen. En hem in mijn oude rok pakken en in een dekentje. En in een grote soldatendeken, Maar daarvan alleen de helft. Die heb ik van een vrouw gekregen toen hij geboren werd. Ik geef hem nog drie luiers mee. Een nieuwe gemaakt van mijn hemd en twee oude. Ze zijn een beetje versleten, maar ik heb ze versteld. En een oude pompmuts. Die heeft de man uit Jagodina, die ze doodgeschoten hebben, van zijn hoofd genomen en naar hem toegegooid. En hij zei, geef hem aan dat kind, dat mag geen kou leiden. En oude pantoffeltjes, die heb ik van votten gemaakt. En hij heeft ook sokjes aan. Die heb ik gebruikt van de wolle kousen die u me stuurde. Er was nog genoeg wol voor handschoentjes en een sjaaltje. Die heeft hij aan. En verder heeft hij niets. Hij heeft teer, hij heeft... Een zwakke maag en een zwakke keel. Hoe kan het anders dan alles wat hij heeft meegemaakt? Verder is hij gezond. En hij is ook lief. Hij huilt niet vaak. Alleen als hij ziek is of honger heeft. Hij heeft dat afgehaald met een arme kind. Nachts slaapt hij. En hij wordt niet wakker als hij een volle maag heeft. En, en als hij zo groot is dat hij het kan begrijpen... Ik moet u alles vertellen over mij en zijn ongelukkige vader. Hij heette Miele. Mildark Stefanovic. Ze hebben hem erg gemarteld. Naalden onder zijn nagels gestoken. En zijn recht oog uitgeslagen. In voor hebben ze hem doodgeschoten. Dat hebben ze me verteld. Ik weet het niet zeker. Ik ben Militsa Stefanovic. Getrouwd. Meisjesnaam Milojewits. Naar de dorp Stoebline, post oper -Radusha. Daar wil ik nog verre familie wonen. En als het gade groot is, moet hij daarheen gaan. Misschien weten ze het nog. Hij moet ook naar Zedelvo gaan. Dat is niet ver, 15 kilometer. Daar woont zijn grootmoeder, mijn schoonmoeder, Milena Stefanovic. Een grootvader heeft hij niet. Daar woont ook een tante van zijn vaders kant. Zijn oom zit gevangen. Hij moet ook naar haar toe gaan. En ik heb een oom van moederskant en een tante in wat. Johan Steinsaflevits, loodgieter. Hij heeft een winkel in de hoofdstraat, maar ik weet niet of u, of u nog leeft. En als u hem niet kunt houden, breng hem dan daar maar heen. Misschien wil mijn tante hem wel hebben. En anders brengt u naar ervoor. Zijn grootmoeder zal blij zijn. Heeft verder geen kleinkinderen. En als ze niet meer leven, hou hem dan. In plaats van uw dode zoon. En als raad de huid wiegen dan en, en zien voor hem. Dat vindt hij mooi en lieg maar een beetje straks komt je moeder, straks komt je moeder dan, dan wordt hij wel stil. En later zal hij er wel aan wennen. Nu heb ik niets meer te schrijven, maar ik groet u vele malen. Ik ga naar een plaats van waar niemand terugkeert en vergeef me, zoals ik u vergeef, Militsa, Stefanovic. En ga alsjeblieft naar de gendarme Streta. Hij is erg goedhartig. Hij zal u zeggen wat er met mij gebeurd is. En ook waar ze me begraven. Ik kom donderdag naar het kamp, dan worden pakjes aangenomen van 12 tot 2. En als ik er nog ben, kom ik dan vertellen hoe het met mijn raden gaat. En of mijn raden zich al op zijn gemak voelt in een vreemd huis. En of mijn raden nog diarree heeft. En als ik er niet meer ben, dan ben ik er niet meer. van Roden in de monoloog Waterplokken van Slav Mihailovic. De vertaling W. Leckberg. regie Willem Dollenaar.